Ik blijf liever thuis. Dacht dat ik dat meisje kon zijn? Dat schittert wanneer de dag echt verdwijnt. Maar een gesprek dat oppervlakkig zal blijven.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 zijn whisky en een goed gesprek voor mijn favoriete avonden hoef ik niet weg, want ik blijf liever thuis. Ja,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 Eindelijk, ja. ja, want dan, uh, dan zitten we ook echt uh, in uh, gewoon de kleinere lente. De, de, de meteorologen hebben het altijd over de, de meteorologische lente. Maar dan zitten we in de echte lente. Dan zijn we net uh, de 21ste voorbij. Dus uh, ja, het is wel, is wel iets om. <laughs> ja. Ben jij eigenlijk ook een, een, een lentemens uh, in vergelijking met een wintermens?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 Het is nu niet meer de same, maar ik ben het een... al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 Zie mij in de verte, blijf rennen maar ik ben niet moe Niemand die mij zegt wat ik kan, wat ik doe, wat ik Het moe. is nu niet meer de same, maar ik ben het al Dat is nou eenmaal hoe het leven werkt en ik ben hier al geweest Hey, het voelt nu niet meer de same Het is nu niet meer de same, maar ik ben het al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 want dat is wat ik ken, alles wat ik weet. Want ik ben niet perfect, ik verlies ook wel eens de weg. Mm -hmm. Valt dieper dan ik denk, maar zorg dat ik mezelf reg. Mm -hmm. Ze zien mij in de verte, blijf rennen, maar ik ben niet moe. Mm -hmm. Niemand die mij zegt wat ik kan, wat ik doe, wat ik moet. Het mogen. is nu niet meer de zin, maar ik ben het al gewend.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 het is nu niet meer de same, maar ik ben het al uh, Niet de same van Wolfie. Het uh, was een single die een uh, tijdje geleden is uh, uitgebracht. Um, maar we gaan het uh, ook uh, daarover hebben, want hij hangt toch aan de telefoon. Wolfie, goedenavond. Goedenavond. Ja, ja want uh, niet de same, die is al eerder uitgebracht. Uh, volgens mij in oktober, zeg ik het goed? In oktober was het inderdaad. Klopt. Ja, he?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 Ik me maar, maar ik leef nog Zoveel gezien, maar ik weet nog Alleen op de street ik er geen Dus ik reken er niet eens op Make-up, break-up Maar ik kom niet meer terug en ik meen dat eh, Wake up ja, ben Ik ben nog steeds on my mind Ik had al een tijdje, ain't trying to say it, yeah Maar ik ben ik zo fucking high Ik dacht, jij bent mijn die man, yeah Ik zei stay with me, wat had ik nou we wait on me, shame on me Als ik in nou weer geloof Ik so zeg stay with me, wat had ik nou in hoofd? Yeah. Ik ben nog steeds licht, hou mijn jongens bij me Zodat ik niet slip, ik let op mijn timing Kom uit de mist, zonder begeleiding Oh yeah, ik hou mijn jongens bij me Ik wel ben nog steeds op mijn mind, ik had al een tijdje eentje aan de side Maar alleen bij jou vind ik die fijn, yeah You yeah, go fuck up with these guys Baby, they think we're one of a kind And you said it's just so blive, first So don't lie, it's back Stay with me, what's all they ignore me? Don't wait on me Can't fuck first but wait on me Shame on me, as a can't help you so low They so say stay with me, what's all they ignore me? Don't play with me, yeah Don't play with me Shame on me, as I can't help you so low. Yeah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 Nooit heb ik geloofd in eeuwig dat er echt zoiets bestaat. Maar beter laat dan nooit tevoren, sta ik doordat dit me raakt. En er zitten gouden randjes aan elk verhaal. Zo duister als het lijkt, is het niet allemaal.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 Blown away by every mistake I make Born in thin air Keep believing in what feels right today What is right, what is left, left alone to refresh to thrill of it to lift my spirit keeping the pace of the time i'm in what is right what is wrong left alone in a void fear holds.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 Zeg je dat ik te voelen en versteer, dan herinner ik me dan verkeer. Affaires en biserre, het vertrouwen is verloren. Kan jij het horen van het japje voor het oren? Prijzen blijven stijgen, net als de temperatuur. Het wordt alleen maar minder en toch blijft het blij even duur. Niemand zal je missen, vergissenissen met de kijk. Maar is er dan geen spijt van jaren beleid. Wat heb je ons geleerd in twaalf jaar tijd? gaat de problemen voor je uit, dan feest ze honderden tapijt. Een super gaaf land, alles staat nu voor je brand. Heb ik dan geen enkele blaam? Geen actieve herinnering aan Vergeet je gebeten, je straatje is schoon Alles kan en mag voor het behalve van je troon Spelletjes van macht zetten al jaren de toon Die WLC mentaliteit is toch al jaren gewoon. Schone schijn, vrolijk zijn dan gestuurd. Verpak die fucking rotzooi in een dikke lach azuur Het is je tweede natuur En wij betalen braaf, alles daar de klote Maar wat is het toch? Super ha! Hey! Super hot